Bij rechtbanken in Den Haag, Rotterdam en Arnhem legden mensen uit protest tegen de coronamaatregelen bananen neer. Ook plakten ze bananen met ducttape tegen de gevel om aan te geven dat ze Nederland een bananenrepubliek vinden. De Amerikaanse president Trump ontkent dat hij is gewaarschuwd dat Rusland zou betalen voor aanslagen in Afghanistan. Gisteren melden verschillende Amerikaanse kranten dat Rusland, de Taliban en andere militante moslims geld zou hebben betaald om NAVO-militairen te doden.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 Robbe is al weken aan het trainen om bij de start van het nieuwe seizoen te kunnen spelen. Hij krijgt bij Groningen nummer 10 hetzelfde rugnummer dat hij de laatste 10 jaar ook droeg bij zijn vorige ploeg bij in München. Robbe zegt dat hij terugkeert bij zijn Groningen uit clubliefde. Hij heeft een contract getekend voor één jaar. Het weer, vanavond klaart het op en blijft het zo goed als droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen nu en dan zon, mogelijk een bui en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.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 En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zom, zomerhit. Dit is de... Ik, ik, <laughs> ik weet niet wat er allemaal gebeurt op die uh, non-stop computer, maar het klopt er niet helemaal. Nee. Ik heb normaal zo'n lijstje en dan zie ik precies wanneer ik het nummer moet instarten en zo. En, en normaal, normaal gaat het helemaal vlekkeloos, maar nou uh, die, die computer zegt van nee, ik stop er gewoon mee. Nou, hij doet het niet. Ik doe gewoon alles door elkaar. gooien. Ja. <laughs> Maar nou ja, daar zijn wij weer om het in te grijpen. Ja, ja. Nou, zeg ja. maar nu gelijk doen? Ja, daar zijn we er nu maar. Hè? Ja. Goedenavond, uh, luisteraars. Tot acht uur, Sandvoort pakt uit. Sandvoort pakt uit met uh, onze radio-dj voor vandaag, Thomas de Jong. Yes, en aan de overkant, uh, ja, wat zit daar, om? Uh, Patrick van Buringen. Sidekick. Sidekick. Je dat, sidekick, ja, ja, ja. Precies, sidekick. Om kwart over zes zometeen uh, jou tot vijf weer. ja. En dan om kwart over zeven mijn top vijf. Ja, ik heb wel een mededeling eigenlijk voor oh. volgende week. Volgende week? Ja, ik ben er niet. Je bent er niet. <laughs> Je bent er niet? Ik ben er niet. Wat is dat nou weer? Ja, ik uh, kan een keertje niet. Nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat kan hè. zeker gebeuren. Kan gebeuren. Um, ik weet dan ook niet of ik er ben of ik het in mijn eentje ga doen. Natuurlijk wel. Komt vast goed. vast goed, Komt vast goed. lekker draaien. Nou, zullen we nog even het. Nou ja, zoals normaal eigenlijk doen we nog een oud klassieker uh, om mee te beginnen. Ja, gewoon een, een rammer, hè? Dus uh... Zullen we dat doen? Ja, zeker. MUZIEK You know the house of pain is an effect, y'all And anyone that steps up is getting wrecked Vanaris. En Dua Lipa met een one kiss. Oh, wat lief, wat lief, wat lief. Hey, wil je een uh, tipje van de sluier geven? Een tipje van de sluier? Of, of, of, of laat ik het anders vragen. Wat voor top 5 gaat dat worden? Um, ja, ik vind het een hele leuke, maar wel weer heel erg ja, verschillend. Ja? Het is, ja, het is weer uh, heel, uh, heel random. Nederlandstalig. Ook Nederlandstalig. Zo. Ja. Dus uh, ja, ne, dat is nou een die je wel eens in Zandvoort hebt opgetreden ook. Oh ja. Ja. Oké, okay. ik ben dus, benieuwd. Uh, voor niet iedereen heel bekend, maar wel, uh, ja. Ik beloof wel wat. Nou ja, ik, het, is, het is een heel rustig nummer. Heel erg rustig. Je moet ervan houden. Oh. Ik denk dat jij het niks vindt, maar dat maakt mij niet uit. Nee, <laughs> nee het is ook jouw top 5. Zo is het. Zo is het. Want jij hebt ook een nummer die, wat ik niks vind. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Nee, nou, zeker niet. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Zeker niet, zeker niet. <laughs> We gaan nog even een uh, muziekje draaien. Dat is uh, Mavic Sabran. En uh, slow down. En zometeen uh, de top 5 van Patrick. Ik had het feeling that you me me to say I know what you gotta say about me say sorry but i don't have much to say you won't believe me anyway I could say sorry, but I don't have much to say. You won't believe me anyway. I got a thing for causing. I Sandford pakt uit nog tot uh, met 8 uur vanavond. Hé hey Patrick. Ja, Thomas. We zijn wat vergeten, hè? Ja, we hebben ergens niet aangedacht. Maar dat maakt niet uit. Dat kan alsnog. Ja, ja, ja dat, sowieso, dat sowieso. Thomas, hoe was jouw weekend? Mijn weekend? Jouw week. Ja, <laughs> zoals gewoonlijk. Uh, rustig. Rustig, rustig. Rustig. Niet je examenfeestje... Nee, vier. donderdag. Die ga je donderdag vieren? Ja. Dan heb je een keer we, wat gedaan, dan ben ik het uh, zondag niet. Ja, ja precies. <laughs> en hoe was jouw week? Uh, nou ja, niet zo rustig. Maar dat ben je wel gewend van me. Oh, oh. Ik heb geen foto's gemaakt dit weekend niet. Hey. Je geen foto's gemaakt? Nee, maar ik ben wel bezig geweest hoor, met foto's. Oh. Uh, wees maar niet bang. <laughs> nee. Ik mijn land fotografie natuurlijk. Ja, dat weet je, hè? Ja, ja, ja. Gelijk ja, ja, ja. okay. reclame, jongens. <laughs> Nee, maar verder uh, ja, gezellig spelletjesavond met uh, een hoop drank. en uh, uh, Ja. Da en dan dacht daarna, uh, ook. Ik doe, <laughs> ik doe heel even... Wacht even. Hé, hey, wat ga je doen? Thomas, heb het koud. <laughs> <laughs> dat, is, dat ding, dat, is, dat loopt zo te blazen op mijn rug. En dan hoor je, ik, ja, ik vind het vervelend. Je hoort dat. Ja, ja, ja. Hey, ik vind het ook wel eens wat vervelend. Ja, mij. Nee. <laughs> maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Gaan we... Gaan we is het, uh, ja, is we gaan in ieder geval onze uh, Jou? Mijn. Inderdaad, het is nu tijd voor ons... Ze nummer 5. Juist, de top 5 van mij. Uh, dat begint met een, een Nederlands artiesten. Uh, het is eigenlijk een groep. Nou, een groep Het is een, een, een akoestische gitaar. En een, een dame die... Uh... Een duo. Een, ja, een duo, goed gezegd. Ja. <laughs> uh, de, genaamd uh, Maro en Daan. Uh, het is een Nederlands li uh, liedje. Het liedje heet Bloesemblaadjes. Uh, ja. ja, ik Dat vind het je... een aparte naam. Het is een... Blo bloesemblaadjes. Bloesemblaadjes. Het, is, het heeft ook wel weer iets. Ja, zeker. Het is een goed, goed bedachte nummer. Ja. Uh, een mooi nummer ook. Uh, ze komen uit Vlaardingen. En ze hebben wel eens een opgetreden in het, uh, in het wapen van Zandvoort. Oké. Okay. Uh, en uh, voor, uh, afgelopen nieuwjaarsduik hebben ze ook opgetreden op, op het podium, zeg maar, om de warming-up uh, oh, ja, te doen. Oh, echt? Ja, dat hebben ze ook gedaan. Dus, maar uh, ik heb dit nummer geluisterd. Ja. Toen, toen ik, ik moest natuurlijk de muziek klaarzetten en alles. Ja. Maar het is nou niet echt een nummer dat ik denk van even lekker een warming-up op te doen. Nee, dit, dit nummer niet. Oh. Ze gaan natuurlijk niet alleen maar hun eigen nummers draaien. Oh, Het is, dat denk ik ook. Uh, ze uh, doen gewoon liedjes uh, uitzoeken uh, om lekker op te kunnen dansen en op te, uh, op te kunnen springen. Ah. En dat hebben ze heel erg leuk gedaan. Oké. Okay. Zullen dus, Ja, uh, hier is mijn uh, top uh, nummer 5. Uh, dat is Maral en Daan en Bloesemblaadjes. Je EN And if you ever go moonlit it, but that's a lady Cause Good my morning, mommy won't let me I'm a person that I'm too lazy. I'm a of the lady. I'm a man of the lady. I'm a I'm lazy. No, I'm not lazy. lazy. my mama, she's not lazy. Because FUNKILLER FUNKILLER FUNKILLER Fun I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. show you wonder why they wonder You not gonna believe What it won't have. None is the best When dig bed to They, they catch you They're like you they sleep On you, 'cause I'm feeling it in my soul. Oh, oh, oh, oh, oh. zo'n Burna Boy. Yes. Mijn nummer vier. Ik vond het een, uh, een verrassend leuk liedje. Ja, ik, ook, ik heb het gelijk toegevoegd aan mijn eigen lijst. Dus, <laughs> dus die gaan we lekker. vaker horen in onze lekker. uitzending, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Hey, dit is ook wel een, een, een nummer dat wel eens een, een beste goede... Ja, en hij blijft ook een beetje hangen, hè? Dat deuntje, dat is wel een beetje tropisch, een beetje... Ja. Weet, ja je wat dat ook, weet je wel hoe je dat noemt? Wat? Zo'n nummer. Nee. Dat je die lekker in je hoofd blijft zitten no. Dat noem je een oorworm Of oorworm. een brain itch Dat lekker in je hoofd blijft okay. zitten Dus een, een deunkie Dat steeds in je hoofd blijft hangen uh, Vele ervaren het verschrikkelijk irritant Een verklaring voor de muzikale oorworm Is er niet het is wel bekend welke nummers de kans op een oorworm verhogen. Ja, dat weet ik ook wel, die van de Ja. Ta ta ta ta ta ta ta. Dat is dus. Ja, een oorworm. Een oorworm. Dan weten we dat ook weer natuurlijk. Nou ja, zo kom je elke keer weer meer te weten. En zo kom je nog wel eens wat te weten. Met ons programma. Zo'n leerzaam programma. Maar nu. Nummer 3. Dit is nummer 3, dat is Burn. Uh, burn ja, nee, nee. dat Va we hebben we oh, net gedraaid. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Begonnen we begonnen net te zeggen dat we veel gingen leren van dit programma, <laughs> maar we moeten nog heel veel leren. Ja. In ieder geval ik. <laughs> nee, de, de nieuwe, zeg maar, de nummer 3 is, uh, is een nummer van Dup vision Ik ken ze niet. Ik ook niet eerlijk gezegd. Niet, maar... no nooit van God. Nee, het uh, is een, een Nederlandse DJ-duo. Dus oh, ze zijn, we we zijn wel Nederland. Ze zijn wel Nederland. Uit de broers. Het is uh, Victor uh, Lietjer. Uh, die is geboren in 1989. En Stefan Lietjer is geboren in 1981. Klinkt een beetje Duits eigenlijk. Uh, ja, ja, waarschijnlijk. lieger. Li li het is Leitjer li li of zo. Liger. Liger. Het is, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ik ook niet. Prima. Uh, ze hebben getekend bij labels Spinning Records en Armand Music. En x Oké. Okay. Ja, de laatste heb ik nooit voor gehoord, maar die andere twee uh, die komen wel Ja, gepaard, Armada of? is natuurlijk van, ja. uh, van uh, Armin. Armin ja. van Buren. En uh, Spinning. Weet dat is gewoon een groot, algemeen... Groot, Dat is ja. een hele goeie. Uh, de ouders van Stefan en Victor zetten het duo uh, onder druk tijdens hun jeugd een uh, instrument te leren spelen. Dus ze werden gewoon verplicht om muziek te gaan maken. Dus, nou ja, ze leren het wel. Dus ze leerden op zevenjarige le uh, leeftijd uh, ze piano spelen. Zo. Uh, ze groeiden in, op in verschillende landen uh, waar ze muzikale invloed uh, uit uh, verschillende culturen gingen waarderen. Op latere leeftijd begon Victor en te experimenteren met uh, elektrische muziek. Met behulp van verschillende computerprogramma's, nadat Steven uh, zijn jongere broer had zien produceren, raakte hij geïnteresseerd en, uh, en de twee besloten samen te gaan werken. Dus dat is, ja. dat is wat ja, ja. het is wel moois opgegroeid. Het is door zijn ouders. Uit ah, 2005 zijn ze al bezig, ja. Terwijl hij uit 89 komt. Dus zo heel ja, 20 ongeveer. Ja, ja, dus dat is wel normaal. Uh. Ja. Uh, nee, je kan het natuurlijk niet voorstellen. Dus je wordt onder druk gezet door je, door je moeder. In ieder geval door je ouders. En je moet muziek gaan produceren. Je moet, je moet muziek gaan maken, maakt mag jij welke. Ja. Maar ga gewoon. Als je doen. maar wat doet. Ja. ja. Nee, maar daar, daar is dit wel van ontstaan. Dus het is een hele goede zaak geweest. Dus hey, ik ben soms, benieuwd... Ben, ja, soms is het dus helemaal niet erg... om uh, je kinderen uh, zo onder druk te zetten... om iets te gaan doen. Maar ze moeten het wel leuk gaan vinden... Als en jij nou een muziekje maakt, krijg je van mij een snoepje. <laughs> ja, ja, ik, Sorry, ik ga, ja, ik ga het proberen. Ik ga proberen. Ja? Ik kan wel een liedje zingen. Ja? Oké, okay. doe maar. <laughs> nee. Oh. <laughs> nee. Nee. we gaan kijken wat er van gekomen is door onderdrukking. Ja, ik, ben benieuwd, onderdrukking. ik ben, benieuwd, ben benieuwd. Hier is uh, Deep Vision met Fine. Dat was Dermot Kennedy met Giant. Lekker, hè? Heerlijk. Ik vond het een lekker nummertje. Uh, Dermot Kennedy is geboren uh, in 13 december 1991. Hij is Ook nog een, niet zo oud. Twee jaar of één jaar uh, ouder dan ik ben. Uh, hij komt uit Tallaght of zoiets. <laughs> Tallaght. Dat is een Ierse. <laughs> <laughs> of zoiets. Um, het is een Ierse songwriter. Uh, hij wierf de bekendheid in Nederland en in België... door zijn single uh, Power Over Me. Uh, die Nederlandse top 40 in de uh, Vlaamse hitlijst heeft bereikt. Okay, okay. Begin 2019 bedacht. Uh, zo bracht het uh, album Dan Rod Kennedy uit. En daarin voor de, voorheen uitgebrachte nummers. Ik ken hem helemaal niet. Terwijl hij toch in de top 40 heeft gestaan. Ja, Power Over Me. Ken je dat niet? Ja, waarschijnlijk als ik het hoor. ja. Ja, de power roll. Er staat maar me wel me. iets ja. over mij. Voor mij staat me wel, ja. wel wat van bij. Oké, okay, nou ja, dat was in ieder geval uh, mijn, uh, nummer twee. mijn nummer 2. Mijn nummer 2, mijn nummer. Wat? Wat wil je zeggen? Mijn nummer 1? <laughs> <Ja. laughs> nummer 1. Ja, mijn nummer 1 is dus uh, Shepard. Shepard? Shepard, ken je wel. Ja, ja, die ken ik zeker. zeker, zeker. Okay. Nee, Shepard, het uh, is mijn nummer 1. dus. Shepard uh, ontstond in 2009 toen George Stafford uh, en zijn zussen Emmy en Emma... Uh, samen met Jay Boveno. Zo dan. <laughs> en later nog uh, andere muzikanten, Michael Butner en Dean Bocorner. Uh, de band vormde uh, hun debuutsingle voorheen in 2014... Oh. Ja, uh, volgens mij is het een hele geschreven stukje tekst dat hier staat. Ja, het is van alles door elkaar heen. Ja, ja het is niet best. <laughs> um, ja, nou ja. Australisch voorronde hebben ze gehaald trouwens in de Eurovisie Songfestival. Oh ja, ja, oh ja, ik zie het. Ja, goed. Oh, dit was in 2019 zelf. ze komen uit Australië. Ja. Australische indie pop. De um, label is Of Song en Decca en Universal. Uh, ja. Maar ze bestaan dus in ieder geval uit, uh, wat is het, zes man? Zeven man? Oh, ja. Zanger uh, George Stafford. Uh, zes man. Ja, en zangeres Amy Shepard. En basgitarist Emma Shepard. Dus gewoon één grote familie gang. Ja. Gitarist is Jay Bovino. En de drums is Dane Gordon. Dus. Uh, ja, dan ga ik hem maar uh, zeggen. Uh, Shepard en Symphony. open, scared to get up on the stage Second guessing, no way that I could have played I was fearing, blank stares and dim teachers. <laughs> Then you found me, and pushed me into the light All around me, the crowd was coming alive I got lost in your bright technicolored dream It's my love. Was en Symfony, mijn nummer 1. Oh. Ja. Thomas, wat vond jij van mijn top 5? Um, ja, ik uh, vind persoonlijk nummer 5 vond ik een beetje. Ja, dat is jouw mening. Dat is mijn mening. <laughs> ja, om, ja, ja, nee, ik, maar ik, ja, ja, ja, ik vraag ja, ja. Je om je erom. Ja. Dus ja, nee, dat is niet zo. Mijn Nederlandstalig, rustig. Nee, daar ben ik niet zo van. Maar verder op zich wel aardig. Ja, ja. aardig. Klopt. De volgorde, ja. Was je het ermee eens of denk je van nou, nummer 2 mocht wel nummer 3? Of nummer 3 mocht wel naar nummer 4? Of nummer drie wel naar nummer 1? Uh, mm, nee, niet zozeer. Nee. nee, ik denk dat het wel, wel redelijk oh, okay. goed ja, was uitgekomen. Prima, prima. Kopen. Ik ben uh, benieuwd. Dus ik vond het leuk uh, een resumeetje. resumeetje. Nou, resumeetje. Uh, nou, nummer 5 was dan uh, Marau en Daan en Bloesemblaadjes. Uh, nummer 4 is uh, Burna Boy met Wonderful. Nummer drie, The Fission and Sign. Uh, nummer twee is Demrod, Kennedy en Giants. Nummer één. En nummer één is Shepard met Symfony. Ja, nee, een mooie... Een Dit mooie. was mijn top vijf. En ik hoop dat iedereen het een, een leuke top 5 vond. En uh, alles is op te zoeken natuurlijk. Alleen ja, soms ik, heb ik niet zoveel tijd. <laughs> Dat is deze ik week weet, is dat weer eens, gebeurd. Jij zet het natuurlijk alles op Instagram. Ja. Maar ik vergeet het dan door te zetten op Facebook. Ja. Want het laatste bericht... Ik zit net te kijken toevallig. Het laatste bericht dat wij wat in die uh, Facebook ding hebben gezet... Was op 7 juni. Ja. Het is uh, ook op Instagram gebeurd, hè? Wat? In, op Instagram. Wat nee, nee. op Instagram? Ja, op Instagram is het ook niet zo lang geleden gebeurd. Maar dat maakt niet uit. Nee, maar ik ben vorige week de laatste... Uh, de laatste... Lijst, zeg maar. Die ben ik vergeten te zetten op Facebook. Oké, okay, maar ik heb überhaupt niks op Instagram gezet. Jawel. Vorige week, vorige week niet. Oh, was dat die week daarvoor? Ja. Jeetje. Gaat zo snel die ja, tijd. Nou, ja, ik, ik had er geen tijd voor. Dus mijn excuses nogmaals... Ik, ja, ik hoop, ja, ja, ja. Ik hoop ja, dat smoesjes. ik deze wel weer uh, gaat, gaat lukken. Maar ja, dat, uh, volgende week zondag zeker. <laughs> Dan moet jij het doen. Oh, nee. Jawel. Nee, nee, nee Oké. Okay. Hey, maar Thomas, wist jij dat het duurste muziekinstrument ter wereld... ...45 miljoen kost. Dollar. Pff, 45 miljoen? Ja, volgens de kenners uh, geen geld voor een beetje kwaliteit. Het duurste oh, geen, geen grap. <laughs> Oké. Okay. Het de duurste instrument ter wereld is de McDonald's-viool. <laughs> McDonald's-viool? Ja. Uh, gemaakt door Anthony uh, Stradavi. Uh, hij uh, staat te, te koop in Lut Luttele. Uh, 45 miljoen dollar. Wil je weten hoe 45 miljoen klinkt? Nou, dan moet je op dat uh, linkje klikken. Oh, dat wil ik wel weten eigenlijk. Hoe dat klinkt? Ja. Oh, ja, dat is uh, lastig. Misschien komt dat zo. Kijk, wacht, wacht. Als je, als je deze er even in je computer doet... <laughs> je mag... Ja, we gaan het dit fixen, is... jongens. We gaan het fixen. Wat een lawaai op de achtergrond. Dan doen we het zo. Ja. ja, die erin. Ja, wacht. Ik ben wel benieuwd hoe 45 miljoen klinkt dan. Dat zou, dan, dat zou toch wel echt uh, gigantisch moeten klinken, lijkt mij. Dat lijkt mij ook. Ik weet het niet, toch? Oké, okay, even kijken. Oh, oh. Jemig. Oh ja, dat is top, hè? Laat maar. Oké, okay, oké. Okay. Leuk, die klikt ja, Dan klik je op een link en dan moet je weer betalen. Ja, top. Nou, gaat nou we weten in ieder geval... Misschien kunnen we hem zo zelf even opzoeken op internet. Ja,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 Oorwurm, hè? Ja. Oorwurm. Oorwurm. Ah, blue. Oorwurm. Nou, hij staat niet in het top 5 lijstje, top zes lijstje. Oh, die heb je ook gewoon? Ik heb een top 5 uh, Van de oorwurmen. Ja. Ja, die heb ik. Oh, leuk. leuk. Die wil <laughs> ik ook horen. Hey, je we hadden natuurlijk net over die uh, viool. Ja. Die, die Geloof het of niet, maar 45 miljoen kost. Ja. Echt. We hebben nu een filmpje gevonden en dit is hoe die klinkt. Klinkt bij mij toch niet echt bijzonder of zo als viool. Viool blijft een viool. Ja. Nee, ik... ik Snap je? Ik, ik begrijp wat je zegt. Maar dit filmpje is dan... Uh, 2014. Hij is al zes jaar oud. Dus je wil zeggen dat ze er nu eentje van 90 miljoen hebben? Misschien. Of hij is al verkocht. <laughs> ja, ik, prachtig. Nou, ja, ik, het, is enig, een, het is gewoon een viool. <laughs> Met gouden snaren. Waarschijnlijk. Ja, uh, ja nee ja. Ach. Het, klinkt, uh, het is heel gek. Heel gek, heel gek. Heel gek. Ja, je kan die jazz aandoen, maar je hebt die, die, die, die andere nog aan. Ah. Uh. <laughs> we hebben een achtige muziek aan, maar... <laughs> uh. We zijn om te... Oh, oh. Ja, kijk. Dit is beter. Hé, hey, je ja, had het lijstje nou. Dan ben ik ja. wel benieuwd. Wat, is de, wat zijn de top 6 oorwormen? Ja, dus de liedjes die blijven hangen, de deuntjes. Uh, we beginnen natuurlijk bij de nummer 6. Nummer... Oh, oh, oh. Dus Wacht, wacht, wacht. Ja. Oh, oh, wacht, wacht. Die hebben we ook. Nummer 6. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Can't get you out of my head. Oké. Okay. Dat is nummer 6. Eh. Uh, oh, oh, die moet ik. <laughs> natuurlijk, gaan we doen. Nummer 5. Mana mana. mana, mana. Mana, mana. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Uh, nummer 4. The Lion Sleeps Tonight. De uh, Lion oh, King, ja, hè, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, ja. Nummer 3. Uh, popcorn. Popcorn? Popcorn. Uh, een beetje uh, voor mij met crazy frog uh, gebeuren ook. Oh ja. Oh, ik ken die popcorn. Nummer 2. De vogeltjes dansen. Nou <laughs> ben ik wel benieuwd. die die die Oh, die die die die die die die die die die die die die die die <laughs> Oké, okay, nee, die ken ik niet nee. ja, Dat is nee. ook een Efteling, toch? Ja. Is dat Efteling? Droomvlucht Meen je? Ja Echt waar? Ja, echt waar Wacht, zoek het op ik, ik. Oh, oh, oh. Droomvlucht? Is dat van de droomvlucht? Ik weet het niet, Thomas Ik denk het wel, hoor Oké, okay, we zijn nog even gauw aan het opzoeken Kijk, dat kan natuurlijk allemaal, hè, tijdens live radio. Oh, dat is, uh, oh, Disneyland. Disneyland. Disneyland. Maar nou ben ik wel benieuwd. Wat is dan zo aanstekelijk er dan? Um, even kijken, hoor. Jesse uitzetten. Voor de even het geluid. Ja, ja, ja. Ja, precies. Nee. Reclames. Nou, dat lijkt Ik ben benieuwd, ik ben ja. benieuwd. Dus dit dit zou. Dit zou. Oké, okay, nou ben, ben, ben Hè? Oh ja. <laughs> dit is de small world, after all. It's a world of laughter, a world of ten... Oh <laughs> <laughs> Oké, okay, het is. Uh, <laughs> oh, mooi. ik. Ik heb een achtergrondmuziekje. Nee, dit gaan wij <laughs> <laughs> <laughs> Dit gaan wij niet doen. <laughs> Uh -oh. het, zit nou, het zit nou al in mijn hoofd. <laughs> het hein? is echt een oorwurm dit. Oh oh, oh, oh, oh, oh. Het is goed. Nou, toch? laten wij maar van de muziek hebben. Ja, hier gaan <laughs> we... Want anders gaat het helemaal mis. Ja, dus dat uh, is mooi. En tell me. En me. what you're doing to me. I'm utterly at your realm. All of my defense down.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 It's madness that makes my motor run, and my legs too weak to stand. I go from sadness to exhilaration like a robot at your command. My heads perspire and shake like a leaf of En een automatic. Hey, het eerste uur zit er alweer op. Ja, het is snel gegaan. Als je het een beetje plezier hebt. Ja, met oorwormen en zo, daar blijf je mee bezig. Ja, dat, ja, dat wil ik nee. weten. Nou, nou, die small world, die vergeet je nooit meer. Nee, nee, nee. <laughs> hey, Zometeen zijn we terug met de twee uur van Zandvoort pakt uit. En daarin uh, onder andere mijn top 5. En dat uh, belooft weer een mooie te worden, kan ik jullie beloven. Oké. Okay. Ben benieuwd. We gaan uh, het laatste nummertje draaien en dan zijn we zo weer bij je terug. Oh. Dit is uh, Chesto samen met Becky Hill and nothing really matters. Out on the rocks We're on the edge of something I wanna dive in when you look at me Close to your touch But not enough to feel it